Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Voor Zandvoort en de regio. Ja, we zijn weer terug en ik heb voor u Adel met Skyfall. This is the dat was Adele met Skyfall, met een gelijknamige film van uh, 007, James Bond. Ja, en ik, heb, uh, ik ga deze aanstaande zondag... Uh, nodig de gemeente Zandvoort en team sportservice... alle inwoners van 55 jaar en alle inwoners van Zandvoort... die 55 jaar en ouder zijn, uit voor een fitheidstest... De test bestaat uit verschillende onderdelen... en meet uw algemeen, algemene fitheid. De test duurt ongeveer anderhalf uur. Uh, wanneer is die test? Wanneer wordt dat uh, gedaan? Dat wordt zon... <coughs> zondag 20 september uh, tussen half tien en vier uur... in de Korvers Sporthal Duintjesveldweg 1A in Zandvoort. Aanmelden is verplicht... Ga naar www.teamsportservice.nl slash Zandvoort. Uh, heb je vragen? Bel 023-304-0700. Ah. Lijkt me een heel leuk initiatief. Ik ga er met uh, Jel heen. Jelmer heen. Dus... Jelmer is toch even 65? Nee, maar wij gaan, ik ook niet. Ik, uh, wij gaan uh, kijken hoe het er allemaal aan toe gaat. Oh, wat leuk. Ja. ja. Ik heb nog een nummer van Tom Jones. Green, green grass of home. Oh, Dat is toch wel echt een gouden ouwe, hè? Ja, hè? Heerlijk. De oude hometown looks the same As I step down from the train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 And there's that old oak tree that I used to play on. Surround me. Green, green grass of home. Of home. Ik heb uh, nog een paar uh, agendapuntjes. En dat is, uh, heeft te maken met uh, de rijbewijskeuring. Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs... is nodig wanneer je 75 jaar of ouder bent. Of wanneer u om een medische reden een arts moet bezoeken van het CWR. Ook voor het halen of vernieuwen... ...van een rijbewijs dient een medische keuring worden gedaan. Automobilisten kunnen zich via regelzorg rijbewijskeuringen... één keer per maand bij pluspunt medisch laten keuren... ...voor de verlenging van hun rijbewijs. Voorafgaand aan de keuring dient een gezondheidsverklaring te worden aangevraagd. Zodra deze is opgestuurd, kan een afspraak worden gemaakt voor de keuring. Een afspraak maken kan via de website van Regelzorg of door tijdens kantoor... Kantooruren te bellen naar het Landelijk Afsprakenbureau 088 23 23 300. Dan is er ook nog uh, een bijeenkomst uh, voor mantelzorgers uh, voor dementerende. Steeds meer mantelzorgers krijgen te maken met de naasten met uh, beginnende dementie. Voor deze mantelzorgers organiseert Tandem. ...twee bijeenkomsten waarin dieper wordt ingegaan op het omgaan met dementerende. De bijeenkomsten zijn op 22 en 29 september van 2 tot 5 uur in wijksteunpunt De Blauwe Tram. Tijdens de bijeenkomsten wordt ook dieper ingegaan op de persoonlijke gevolgen voor de mantelzorger... ...en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Het is de bedoeling dat aan beide middagen wordt deelgenomen. Mantelzorgers dienen zich vooraf aan te melden... Via 023 89 106 10 of info-tendemantelzorg.nl Tijdens de bijeenkomsten wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. En dan heb ik voor de jeugd ook nog een, uh, uh, een leuke mededeling. Elk jaar in oktober organiseert jongerenwerk van Pluspunt en Tienerkamp waarbij allemaal toffe acti activiteiten worden gedaan. Helaas door de pandemie wordt het dit jaar wel een beetje anders dan anders. Vorige jaren werd altijd een locatie in de regio gekozen... om een paar dagen te overnachten. Dat zit er dit jaar helaas niet in vanwege de corona. Het verpest toch wel weer een hoop. Ja. Deze keer zullen de tieners thuis slapen... maar zal er overdag voor activiteiten, lunch en diner gezorgd worden... Het Tienerkamp vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober en is voor iedereen tussen de 12 en 18 jaar. Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan even aan via jongerenwerk met als onderwerp Tienerkamp. Vermeld hierin je naam, telefoonnummer, contactgegevens van je ouders en eventuele allergie en slash of bijzonderheden. Heel leuk dat het wel doorgaat. Beetje anders dan wat je gewend bent. Maar eh, hartstikke leuk, toch? Ja, weet je, er wordt wel een oplossing gezocht. Ja, dus uh, tot zover een beetje de, de agenda-puntjes van het pluspunt in de blauwe trein. Oké, okay, dan heb ik nog een teamsong van uh, The Titanic. My heart will go on van Celine Dion. Oh. Nummer. Zeker een heel mooi nummer. Uh, ik heb hier nog een uh, hele grote clubactie. van. Uh, er zijn uh, drie Zandvoortse verenigingen verkopen loten. Een grote clubactie vanaf 19 september... gaan drie verenigingen uit Zandvoort loten voor hun club verkopen. Uh, via de nationale grote clubactie willen verenigingen... extra inkomsten voor hun club ophalen. En dit is juist nu heel hard nodig... Ook uh, het verenigingsleven heeft de coronacrisis uh, uh, diepe sporen nagelaten. Dit normaal drukbezochte evenem evenement zijn afgelast. En de kantines waren lange ja, nee. tijd gesloten. Veel verenigingen hebben hierdoor te maken met een uh, begrotingstekort. Verantwoord loten verkopen ruim 300.000 clubleden van vijf. Uh, 1.300 verenigingen gaan vanaf dit weekend door heel Nederland op pad om loten te verkopen. Het is belangrijk dat dit verantwoord gebeurt. En daarom heeft de grote clubactie naast het bekende verkoopboekje... een aantal digitale verkoopmethodes ontwikkeld. Met digitale mogelijkheden kunnen de koper en de verkoper op een veilige afstand van elkaar blijven staan. Zo, kun, zo kunnen loten worden gekocht door het scannen van een QR-code of het delen van een link via e-mail, social media of WhatsApp. 80% van de opbrengst gaat naar de club. Al vanaf 1972 spant de Nationale Stichting Grote Clubactie zich in voor het verenigingsleven. Van elk verkocht lot van 3 euro gaat 80%, dit is plusminus 2,40 euro, direct naar de clubkas. Met het overige bedrag organiseert de Grote Clubactie de loterij. Steun een vereniging en maak kans door mee te doen aan de grootclubactie. Worden de lokale verenigingen direct ondersteund. Ook komen de deelnemers van de loterij. Ook maken de deelnemers van de loterij kans op een van de vele prijzen waaronder de hoofdprijs van 100.000 euro. Daarnaast is de prijspot verhoogd van 32.000 naar 332.000 prijzen en daarmee is de winkans nu 1 op 10. Dit jaar doen in Zandvoort de volgende clubs mee. De vereniging OSS Zandvoort, de Lions, de Zandvoortse hockeyclub doet allemaal mee. Dus een goed initiatief en uh, ja, wel uh, handig met die QR-code. Ja. Dus ik zou zeggen, geef royaal. Ja, daarom. Ik heb nog een nummer. Madonna, don't cry for me Argentina. What is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 Don't cry for Me Argentina van Madonna over Evita Peron. Ja, en ik heb net uh, Nieltje de service uh, nummers uh, van de politiekampen met uh, een telefoonstoring. 1 en 2 blijkt wel bereikbaar uh, te zijn. Uh, sinds donderdagmorgen is er een telefoonstoring bij de politie, waardoor het landelijk service nummer van de politie niet of slecht bereikbaar is. Ook de 088 nummers hebben last van de storing. Dat meldt de politie, politie via social media. Woensdag was er ook al lang een, uh, ja. een korte storing. En deze werd dus wel snel opgelost. Het is nog niet duidelijk uh, hoe lang deze sto storing gaat duren. Op Twitter adviseert de politie om op een later tijdstip uh, terug te bellen. En in geval van nood kan er naar 112 worden gebeld. En het alarmnummer heeft namelijk geen last van de storing. Ik wou toch wel even. Uh, ja. Mededelen. Dat is wel belangrijk. Ja. ja. Ik heb nog een nummer: Elton John met The Circle of Life. John met The Circle of Life. Ja, ik heb uh, een paar uittips en dit vind ik zo'n leuke zelf. Dus die ga ik gewoon even noemen. De, de vlindertuin, de Flindorado. Uh, in de tropische wildernis van Flindorado vliegen de mooiste vlinders rond in alle kleuren van de regenboog. En hier kun je zelfs de grootste vlinders van de wereld uit zijn pop zien komen: de Atlasvlinder. Uh, hij is echt heel leuk. Lijkt mij. Het, uh, de, uh, het, het is in Waarland. Smeetsweg 12. 1738. Dirk uh, Karel. Waar, in Waarland. Gemeente Schagen. Uh, het is wel uh, even vanwege het coronavirus. Kunnen sommige uitstapjes uit voorzorg. Of zijn. Of zijn de openingstijden aangepast. Raadpleeg daarvoor de website. Maar hij lijkt me zo leuk. Volgens mij is het ook ja. gewoon open en kun je er ook naartoe, maar... Dus waarschijnlijk moet je reserveren. Waarschijnlijk is dat uh, het vrouw. geval. Doe dat dan even. Het is echt leuk, ook voor de kinderen. Lijkt, ik, lijkt het me zo leuk. Er is daar ook, uh, je, door een smalle doorgang... kom je ook bij de, de <kijkt> tuin met tropische vogels. Dus je kan er echt uh, nou, de hele dag nog, uh, nog. Kun je daar door, doorbrengen. Ben je met de groep of uh, ben je uh, met, alleen met je gezin? Uh, er zijn verschillende arrange arrangementen. En combineer een bezoek aan Vlinderado met een, een lunch, een rondleiding, workshop... of zelfs een boottochtje of met een rit met de paardentram. Dat is heel leuk. En uh, www.vlinderado.nl uh, De prijzen zijn voor volwassenen 8,50 Per persoon voor kinderen 6,50. En de allerkleinste zijn gratis. Zeker een aanrader. En ook uh, in Zandvoort hebben we een leuke, leuke ding. In de Amsterdamse waterleidingduinen uh, oh. kun je dus uh, een uh, tour maken. Een safari tocht door duinen betekent dat je van de paden afgaat. En allemaal verschillende dieren, dieren gaat spotten. Het is in oktober en uh, het, uh, het uh, is het weer... Dan is het ook weer tijd onder de mom van Zandvoort, Zandvoort Goes Wild. Je kunt wilde dieren tegenkomen en damherten, vossen, Schotse hooglanders. Uh, het, het prijs is 89. en uh, als het goed is gaat er een gids mee. Dus ik zou zeggen... Uh, ja, leuk. Heel erg leuk. Voor informatie goes Wild. Ook echt een aanrader. <coughs> Ik ga even wat uh, drinken. <laughs> Ik uh, West Side Story, America. Immigrant, always an immigrant. Hey, look. Instead of a shampoo, she's been brainwashed. Stop it! She's given a Puerto Rico and now she's queer for Uncle Sam. Oh no. That's not true. Wow. Well. Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. <laughs> always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I know you don't Smoke on your pipe And put lettuce oh, I like to be in America Okay, buy me in America Everything free in America For a small fee in America okay. Buying and credit is so nice One look at us and they charge twice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 Story, Amerika. Ja, en ik, uh, ik lees nu weer een stukje waar echt mijn broek vanaf zakt. Want corona-uitbraak onder personeelafdeling... Uh, van afdeling bloedafname van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Niet zomaar een eerste, de beste ziekenhuis. Een groot deel van het personeel bij de afdeling bloedafname... is namelijk... Uh, positief uh, getest. Positief getest op corona. Het gaat om negen van de in totaal... 13 medewerkers. Het ziekenhuis laat weten dat de patiënten die op de afdeling zijn geweest... niet geïnformeerd zijn over de uitbraak. Bij de bloedafname is er kort contact tussen onze medewerkers en de patiënten. Al dus één woordvoerder. Het risico op besmetting is daardoor minimaal. Het Antonie van Leeuwenhoek laat verder weten... dat er tijdens de lockdown veel preventieve aanpassingen zijn doorgevoerd. Ook bij bloedafname. Er zijn plexiglas schermen aangebracht in de prikkabines, zodat er geen direct contact is. Ver, verder zijn de wachtruimtes verruimd, zodat mensen onderling... anderhalf meter van elkaar kunnen houden. Patiënten hoeven ze dus geen zorgen te maken. Waar, waar, waar mijn broek dus vanaf zakt, is dat het nu dus gebagataliseerd wordt... terwijl er aan de andere kant, in Duitsland en België... wordt gezegd van iedereen die in de Noord- en Zuid-Hollandse provincie zijn geweest... moeten getest en verplicht 14 dagen quarantaine. Daar wordt het dan wel weer... heel hoog opgepakt. Mm. Maar hier wordt het dan... en dat is wat ik... aan ja, de ene dit... kant wordt het zo hoog opgepakt... en aan de andere kant wordt het... gebagatelliseerd En dan krijg ik het idee van... nou, uh, waar doen we moeilijk over? Ja, maar dit, dit is gewoon... laksheid van... Uh, van het... Uh, van het, uh, het uh, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis zelf. Uh, kijk... de medewerkers zijn ook allemaal vervangen. Uh, dat, ja, aan de dit ene dit kant uh, zus en aan de andere kant zo. Ik vind maar dit is laksheid van, uh, van het Antonie van Leeuwen. Ik stond van de week ergens in de winkel... en toen was er een mevrouw die tegen mij zei van... Uh, haar man was uh, ook getest, had geen corona. Maar ze zegt, waar is de griep gebleven? Want niemand heeft meer griep. Iedereen die snotterig niest en verkouden is die heeft dan maar gelijk dan corona. Nee, daar, die heeft dat, dat, geen dat griep niet, meer. Dat is niet waar, want dus iedereen die de griep heeft... die wordt getest. Dus al de mensen die negatief getest worden... die hebben de griep. Die hebben de gewone oh, griep. Oké, okay. maar ja, daar hoor je en niks meer daar over. Daar hoor je niks verder over. Dus, ja. nou, ik vond dit dan weer een dingetje dat ik denk van... wat moeten we ermee? Ja, nou ja dit is gewoon heel slordig. Nou dus, ja, er hmm. zijn wel meer dingen dan heel slordig. ja. Maar goed, doe maar gewoon een slordig uh, liedje. We gaan een slordig liedje van Frozen. Dat is erg slordig. <laughs> the snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen.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 Don't feel, don't let them know Let it, let it go. Ja, laat het ook maar gaan ook. Ja, ja. Uh, we, gaan, uh, we gaan even kijken wat het weer gaat doen. Want het was de afgelopen dagen wel heel erg lekker weer. Hè? Ja. Ik uh, kwam er uh, uh, maandag achter. Ik ging om rond 12 uur s middags even richting Haarlem... En toen schrok ik inderdaad alweer van de file die er stond richting Zandvoort. Ik denk, jeetje, wat, uh, waar beginnen die mensen aan? Maar ja, het is even mooi weer. En iedereen wil nog even die laatste paar dagen meenemen. En uh, ja, dat was dus oh. dinsdag ook het geval. Ja, ik viel maar dinsdag op het strand wel op dat ontzettend veel jongeren, echt studenten. Ja, die Heel willen veel. wel kennismakingsdagen hebben. Die dachten, ja. nou weet je wat, we kunnen het ook op het strand doen. Ja, waarom <laughs> ja, niet? Ja, gelijk. Uh, wat is het uh, weer uh, voor de aankomende dagen? Het wordt, het, vandaag gaat het al geleidelijk minder zonnig. En blij, maar het blijft wel droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 19 graden. En is de wind matig, een windkracht 4. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 9 graden. De aankomende dagen is het zonnig en zo goed als droog. Het is 21 graden overdag. En de temperatuur s'nachts stijgt toch ook weer naar 14 graden. De wind draait geleidelijk naar het noorden en is matig windkracht 3. Vanaf woensdag neemt kans op de neerslag toe... en daalt de temperatuur tot 14 graden overdag en 11 graden s'nachts. Dus ja, tot maandag hebben we echt nog wel heel erg lekker weer. En vanaf ja. dinsdag gaat het... Uh, minder worden. Maar ja, afgelopen winter hebben we ook geen... Uh, niet echt een nee. vorst gehad. Nee. Want zelfs mijn... Ja, ook ik zit achter de gradiums. Mijn gradiums hebben de winter overleefd. Dus okay. dat is dan uh, wel weer gunstig. Nou, heb jij nog een leuk uh, zonnig heb, uh, liedje? Uh, Tom Jones met Cisse Lady. Ja, die zonnig. She always knows her place, she's got style, she's got grace, she's a winner. een minuutje doen. Ja, beter dan uh, de snelle coronatest. <laughs> ja, ik word daar simpel van. Uh, dit is dan ook wel de, misschien de snelste maaltijd die je ooit zelf zal maken. Omdat je noodles niet eerst hoeft te koken, maar meteen kan toevoegen in de pan. Het is dus een noodles met broccoli en biefstuk. Het ziet er heel gezond en lekker uit. Wat heb je ervoor nodig? 300 gram biefstuk... 1 eetlepel zonnebloemolie, vers gemalen peper en zout, 2 knoflooktenen fijn gesneden, 1 theelepel geraspte gember, 1 broccoli, 1 rode ui, 1 eetlepel honing, 3 eetlepels sojasaus, 1 theelepel maïzena, 2 zakjes aan 300 gram woknoedels en 1 eetlepel witte sesamzaadjes. Uh, wat heb je verder nodig? Een wokpan, een snijplank en een mes. Moet je wel boven de 16 zijn, anders kan je het niet meer kopen. Nee, maar ja, ja, dat is dan ook wel weer waar. Ja, maar onder de 16 gaan ze dit toch niet koken, denk ik. Dat is waar. Nee. En de bereidingswijze is... Uh, snijd de biefstuk in reepjes van ongeveer anderhalve centimeter. snijd de knoflookteen fijn en rasp de gember. snijd de broccoli in roosjes en de rode ui. Verhit één eetlepel zonnebloemolie in een wokpan. Doe de stukjes biefstuk in de wokpan... en breng op smaak met versgemalen peper en zout. Bak ongeveer twee minuten. Voeg dan de knoflook, de gember, de broccoliroosjes en de uieringen toe. Bak dit ongeveer vier minuten. Doe dan de honing en sojasaus bij het geheel in de pan. Meng de maïzena met, één, met twee eetlepels koud water in een glas. En giet in de wokpan. Breng de saus in de pan aan de kook en roer het goed door. Doe dan de woknoedels in de wokpan en schep het geheel gedurende 1 minuut op. En serveer het met de witte sesamzaadjes als garnering. U kunt dit uh, recept terugzien op smulweb.nl Hele leuke recepten voor iedereen wat wils. Oh. Eet smakelijk. Ja, en wij gaan afscheid nemen. Ja. Dat, uh, we hebben het toch weer voor elkaar geboxt. Ondanks dat het een uh, beetje strubbels waren in het begin. Ik hoop dat uh, iedereen het toch een gezellige uitzending vond. En wat mij betreft, tot dinsdag. Tot dinsdag jij en ik tot morgen. Morgen ben ik er weer met Pim. Gezellig. Uh, en wat hebben jullie morgen? Uh, we hebben morgen de natuurwinkel in de, in de, in de krocht. Die, uh, daar gaan we even mee bellen. En voor de rest uh, hebben we niet echt heel erg veel. We hebben uh, Roxy Music als uh, artiest van de, van de week. En hebben jullie geen uh, leuke agenda's, nieuwtjes? Nee. Vast wel. We gaan kijken. Ja, we gaan je wel komt wel wat vast zoeken. wel wat leuks tegen. Absoluut. Wordt vast een hele leuke uitzending, samen ja. met Pim. Ja. Ik wens, uh, ik wens u nog een hele fijne middag en avond. En, uh, ook namens mij, en we gaan eruit met Elvis en Tom Jones die een duet zingen. Never fall in love again. Nee, dat is een heel goed advies. <laughs> Can't take anymore, and it looks like I'll never gonna fall. 6.9 straks meer 10 Maar nu eerst het NOS nieuws van